Maar paradijs was alleen de rechte lijn. Uh, kijk. Uh, in a, natuurlijk is het zo. So, natuurlijk is het zo dat. We hebben even over de zonde van, uh, van Adam. Ja, zondeval ja, van Adam gesproken. We waren even ontspannen. Een, een beetje relaxen moesten we in de pauze. Dus we hebben gesproken even over Iets, iets anders dan. Over de zonde, zonde van. Zondeval van. <laughs> zonde van sure. uh, ja, en uh, zijn. Uh, Rudy hier lanceerde iets van. Ergens speciale uitspraak. Wat. Ik wil niet erop ingaan. Maar wel interessant. Uh, was dat vrucht wat. Uh, gava gaf aan Adam te eten. Ja, van de boom. De van kennis van goed en kwaad. Was dat de. Het symbool, laten we zeggen, over de kracht van de domheid, wat, wat we hebben gegeven. <coughs> interessant, zeer, zeer interessant. ik kunnen niet tot onder woorden te brengen, maar wel in het kader, kader van wat we hebben gesproken, dat de domheid is, belangrijk is, een factor, een belangrijke factor in de schepping is. Is wel, dat ook natuurlijk, belangrijk Ja? En dan? Was er nog iets? Was, dat de zondeval onderdeel is van het scheppingsplan. Ja, en dan is Henk zegt ook, dan is het toch wel zo, dat de zondeval was toch wel het onderdeel toch zeker van, uh, van het scheppingsplan Dat hij had mo mo moest dat wel doen. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus ja, want dat, waarom is het niet? Waarom, is het, waarom zit aan de ene kant dat en aan de andere kant dat? Natuurlijk kunnen we, natuurlijk dat de schepper, die alles weet, en alles van het begin van de schepping, tot, tot, tot de voor absolute, tot de uiterste volmaaktheid, ja, de gemar, de, Mar, de Kuhn, en verder, dat hij natuurlijk wist, dat hij Adam zo zondig hij Precies, precies wist alle stappen van, van hem. Natuurlijk wist hij dat wel. Waarom zou je dat, waarom had hij dat wel gegeven? Dat... Ja, wel... De Precies. Vrijheid van wil, erg goed. De vrijheid van wil, maar hoe? Hoe vrijheid van wil? De schepper leeft in nu. Ja, het leven is alleen maar nu. Wij zeggen wel, Hawaia, Haya, je je. Hij was, Hij is, Hij zal zijn. Maar betekent in de zin van altijd, in het heden leeft hij. Dat betekent dat... Aan de ene kant natuurlijk dat, in het perspectief, kijkend in de toekomst, één een, of de schepper wist natuurlijk wel wat zou gebeuren later, dat Adam zou ja. zondigen, etcetera, en ook wat later zou gebeuren. Dat wel, als je, als, als je kijkt in de toekomst. Maar het leven is altijd nieuw. En op elke manier, op elk moment, heeft, er is een systeem, heeft zijn systeem gelanceerd, heeft de werkelijkheid gelanceerd, gelanceerd, de schepper. Dat op, dat op elk moment, elke schepsel, elk schepsel, maar wij noemen dat ook de mens, want de mens is de kroon van de schepping. Dat op elke moment de mens moet zichzelf zien als 50% rechtvaardige. En 50% als boosdoener. Ja, we hebben dat geleerd als het principe van 50-50 principe. Geen mens moet zichzelf wagen of wanen dat die rechtvaardige is. So, natuurlijk iemand die echt rechtvaardig is, die weet van binnen dat het zo is. Maar de grootste rechtvaardige altijd hadden gezegd van, ik ben een worm en geen mens. ja. Dat soort, dat soort dingen, of ik ben, ja, of ik had zoals David had gezegd, of als Abraham had gezegd, dat, uh, ik ben a effer ik ben een, een, een aarde een stof der aarde en een, en een as, zoiets ja? so like uh, maar de mens is gemaakt zo en ook okay, elke schepping schepping is zo, elk like schepsel is zo ook volgens de 50-50 principe dus altijd is het zo, en we hebben dat in nachtlessen natuurlijk veel gehad op uh, plaats. dat elk moment moet het de mens dus zien, zichzelf 50-50. Waarom? Dan kan de mens een mens keuze maken. Ja, Goed plus en minus. En dan moet ik dan altijd kan ik een keuze maken. Ja? En dat is dan wat is in elk moment, ook bij ons, elk moment sta je volgende op. op ook wij bijvoorbeeld, ook elke kabbalist, sta je volgende ochtend op, dan heb je altijd 50-50 toestand. Mm. Waarom? Een nieuwe toestand, nieuwe dag. Een nieuwe dag heeft zijn eigen, eigen challenges, eigen uitdagingen, eigen correcties, mm. eigen alles. En jij moet werken, de mens is hier gezet om te werken. Ja, ik heb, sommige zijn al klaar. En toch, als je nog leeft, moet je wel dingen doen. Eigenlijk. Dus in elke, elke situatie moet een mens zijn vrije keuze kunnen uit, uh, zeg dat uitvoeren, uit, uitvoeren, ik, gebruiken. En dat is waarom, waarom ook, dat is ook een beetje een ant het antwoord van op jouw vraag, op jouw stelling, uh, op jouw terechte stelling van Henk, Henk dat, dat de, zonde, de zondeval van, Adam was wel, was wel, uh, was aan de ene kant, was wel, uh, um, stond in de plan, ja, in het scheppingsplan. Hij moest het wel doen, want anders zou dan hier geen correctie uh, teweeg gebracht zou, zou kunnen worden. Aan de ene kant. Aan de andere kant is de vrije keuze. Omwille van de vrije keuze, uh, de schepper, ja, de schepper, de, dus de, de bina uh, de schepper heeft hem toch wel geschapen om hem toch in elke toestand, toestand de vrije keuze eh, te laten uitoefenen. Ah, op de, eh, volgens de 50-50 principe. Eigenlijk. En de beoordeling, onthoud we er goed, we hebben ook dat gehad <coughs> met Ishmael. Ten aanzien van Ishmael hebben we dat ge gehad. Dat de beoordeling van de schepper van de mens, menselijke dade is altijd nieuw. Vanaf het nieuw moment. Dus als je vroeger had ge, gezondigd en nu kom je tot intier, dan moet je niet meer kijken naar terug. Dat is absoluut niet nodig. Je moet nieuw, nieuw, elk moment nieuw moet je het aanpakken. Als je nieuw goed leeft, dan de schepper gaat nieuw, altijd nieuw, nooit van, van vroeger de mens eh, straffen. Wat er vroeger was, dan kan je door nieuw kan je corrigeren. En niet door blikken terug retro met zijn retro, hoe zeg ik dat, ja? Nee, retro. Dus kijken terug met terugblik naar vroeger. Wat heb ik gedaan, dat wat heb ik gedaan. dat Dus absoluut kan je niets doen. Waarom? De schepper alleen beoordeelde mens vanaf nu, het moment van nu. Herinner je nog? Was het met die iets noem het met de Ismaël. Dus toen Sarah had, uh, toen Sarah, de vrouw van Abraham had, heel goed, dat je het Oorlog een beetje verhaal kent. Zeer eenvoudig om te leren, gewoon eenvoudig. Dat wanneer Sarah had, de Hagar, Hagar, Hagar, dus de de, de bijvrouw was het ware van Abraham haar haar uh, dienst deed met haar kind. En het kind was ook van, van, van haar en van Avram. Dan had hij haar... Uh, had, zij had hem weggestuurd. Hij, hem en haar. En het kind was al dertien jaar. Ja. En ze kwamen naar de woestijn. En hij was ziek. En hij was ziek. En, en, en ging slecht snel achteruit. En zij was ook... En het kind, ze plaatste hem op, op, een, op een afstand. Hij, hij, Kind. En een kind had, hij was al dertien jaar, hij had wel één keer op dat moment, het kind. Ja, die Ismaël, dus de grondlegger van alle Arabieren. En op dat moment, uh, de schepper, en de schepper altijd beoordeelt de mens van nu, op dit moment. Mm -hmm. Dan de schepper zegt nou, en nu, tegen een engel, bij wijze van spreken, naar krachten. En nu ga en geef hem water en... Uh, en en geef zegening ook, want dat is de zoon van Abraham. Want Arabieren zijn de zonen van ook, komen allemaal de zonen van, van Abraham, Maar niet van Sarah. Dat zijn, zijn de halfbroeders van de Joden. Mm -hmm. Dus hij zei dan, laat hem zegenen en laat hem water geven, et cetera. Hem, van hem komt een groot volk van de Ishmael, grote volkeren. En dan de engelen, die goed doen de engelen, dienstdoende doen de engelen in de hemel. Die zeggen ze, de, maar de meester van de wereld. Maar hoe... Hoe kan dat? Hij... Hey, zijn nakomelingen zullen... Jullie... Zullen jou... Zullen jou... Uitverkoren volk... Zullen jouw volk... Uh, bedrukken... Ja, en lastigvallen... En, en moorden... Etc. Et gezegd. In, in de toekomst. Wat zegt de schepper? Ik... Uh, ik beoordeel de mens staat in het Hoesham waarin de mens zich bevindt op dat moment Eindelijk, als een mens op dat moment maakt inkeer dan wordt op dat moment wordt, wordt, wordt met hem uh, met hem rekenschap gehouden ja? wat het vroeger was was, gaat hij lijden misschien daaronder, natuurlijk uh, niets gaat verloren, maar Gaat je leiden daaronder? Ja, onder zijn vroegere uh, zones, et Maar nu moet <coughs> de mens leven. Duidelijk. dat is dat verschil tussen. Dat is dan de plaatsen van. Uh, aan de ene kant is dat voorspelbaar was het. Dat, dat, ja, dat de schepper wist wel natuurlijk dat, dat Adam en dan Kain, wat het allemaal met Kain zou gebeuren, Kain en Hevel, et cetera. Natuurlijk wist hij alles. Maar aan de andere kant. Heeft hij de mens gemaakt met een vrije wil volgens de 50-50 principe? Eigenlijk? Dus de per, een, pers, een perspectief van boven naar beneden en een ander perspectief is van beneden naar boven. Eigenlijk? En de mens eh, waarbij de initiatief moet van de mens komen. Het initiatief van de mens moet komen. En niet van boven. Eigenlijk. Als een mens kiest voor het goede. Wat van beneden wordt opgewekt. daar komt van, van boven komt het goede. Als de mens het slechte aantrekt. Dan krijgt hij wat op zijn request wat hij had gevraagd. En als hij geen keuze maakt. Huh? Als hij geen keuze maakt. Dan kan hij keuze maken. Als de mens op, op een bepaald moment nee, geen keuze. Kan hij dat ook niet dan Kan het nooit keuze. Want altijd keuze wordt gemaakt. Geen keuze maar als er maakt. geen keuze bedoel ik. Geen keuze betekent dat de mens, dat de mens niet. Um, um, geen gebruik maakt. Maar betekent dat hij, als het ware, niet leeft. En toch de mens maakt keuzes. Ook in, ook in onze wereld maakt hij keuzes. Hij moet toch opstaan, s ochtends. Dan, gaat, dan gaat hij ook wel keuzes doen, in onze wereld, in het materiële. Hij, kan het, hij toch staat op, hij gaat naar zijn werk. Is dat zijn keuze? Hij moet eten. Hij wil drinken, hij wil een beetje status hebben, hij wil ook met vakanties, hij wil meer rebieten. Daarom gaat hij allemaal zo? Hij wordt goed aardig met andere mensen. Waarom? Het is prettig, het is eenvoudiger, het is be beter om te leven zo als je aardig bent met anderen. Dat is ook zijn keuze. Dus elke dag, als hij dan bijvoorbeeld niet gaat kijken naar ooit, zal ik stelen of zeg ik dat nee, hij doet niet, nee, hij gaat niet stelen. Ja, niet omdat hij goed is. Hij zegt, nou, beter dat ik dat doe, dan, dan ik zit achter het wel. In ieder geval, dat is een keuze. In principe, elke mens maakt zijn keuze. Elk minuut. Alleen, wij spreken van de keuze van het goed en het kwaad. Ook dat de mens ook steeds, in onze wereld, steeds moet elk moment dat doen. Twijfels. Wij zien dat niet, maar zo is het. Zo is het. Ook twijfels, twijfels ook ook de keuze, een vorm van de keuze twijfels is ook, want dan heb je dan twijf, twijfel. twijfels betekent dat jij te veel neemt als een mens twijfels heeft dan heeft het betekent dat hij te veel neemt op zijn uh, op zijn vork dus hij een te groot verband neemt op zijn vork dan moet je het wel verkleinen, dan moet je wel in kleinere stukjes verdelen, totdat jij krijgt het minimale, het minimale daarvan waarbij jij geen, geen twijfel heeft maar twijfel betekent absoluut iets wat niet bestaat in het geestelijke. Wat niet bestaat, twijfel, twijfel is iets wat absoluut niet bestaande realiteit is. Dus als je ziet, twijfel betekent dat het is niet bestaande iets is. Twijfel betekent dat mens verkeert in onbestaande, in niet bestaande uh, uh, uh, uh, situatie die hij bedenkt, die hij niet kan overzien. Daarom is hij twijfels. En dat hij te veel hooi op zijn vork neemt. Hij kan het probleem niet overzien. Omdat hij te groot, te groot omvang heeft. Onder, onder loep genomen. He? Dus dat betekent dat op dat moment. En het is absoluut niet goed. Elke twijfel is een verkeerde zaak. Waarom? Je bent niet de baas dan van deze toestand. Je kan geen vrije keuze uitoefenen op dat moment. eigenlijk, Want de. Want de. Want volgens de, de wetten van het halal is dat de mens moet elke minuut, elk moment moet die 50-50 in toestand zijn van 50-50. Dus in elke toestand moet ik zeggen, in die toestand, ja of nee. Ja of nee. Ja of plus minus. eigenlijk. Dus mm -hmm. ja, doen of niet. En als ik twijfel heb, betekent dat ik op dat moment de mijn 50-50 toestand op dat moment niet kan overzien of het bedrijf, een bedrijf kan niet overzien, op dat moment, of een bank niet, of, wat dan ook, welk probleem dan ook, wat moet je doen dan op dat moment, moet je niet, moet je gaan dat probleem op dat moment niet misschien in stukje van het probleem doen, want dan heb je dan weer brand, randproblematiek. maar jij kan bijvoorbeeld doen of inderdaad een stukje snijden van jou, van het hele verschijnsel, van, die, van het, wat je nu aan aantwijfelt, of je kan het helemaal nog schrinken, dus zeg je dat, uh, kleiner maken, precies, dezelfde, dezelfde structuur gaan aanhouden, maar dan een kleine omvang. Totdat jij komt tot die omvang waarbij 50-50 gaat. Dus in zeg maar. principe, precies, wat doe je dan? In principe, precies, massag. Wat, wat ik vertel is niets anders dan alleen vertel ik de kabbala weer, toepassen in, in de situatie. Wat doe je dan? Jij gaat, jij hebt dan, jij hebt dan eerst een te grote wens, te grote wens en niet gecorrigeerde wens. Dat betekent dat jij twijfels heeft, Je hebt geen kracht om licht te ontvangen. Je hebt een grote wens en jij kan hem niet realiseren. Wat ga je doen? Je maakt je wens klein, verkleint je ook eens. Je maakt sim toe. Eigenlijk? Je maakt sim tot een toestand waarbij jij wel kan jou, uh, aanhechten, als het ware, aan. Van malgoed aanhechten als puntje achter die soot. Dat betekent plus en minus. Ja? Dan heb je dan op dat moment heb je altijd keuze. Kan je, dan, kan je dan altijd keuze doen? Keuze maken. 50-50, altijd 50-50. Twijfels, afschuwelijke zaak. Want twijfels betekent dat de mens niet leeft. Pikeren. Pikeren, op precies hetzelfde. Dat moet je, moet je proberen steeds. Uh, uh, afleren. Steeds controleren jezelf. Als je gaat pikeren, als je gaat uh, klagen, ja, hetzelfde. hetzelfde, klagen, uh, over wat dan ook. Dat betekent op dat moment dat jij ontzeg jezelf, ontzeg jezelf die 50-50 toestand. Eigenlijk. En dat kan zijn van min en van plus. Je kan ook te overschatten jezelf, dat is, betekent, als je klaagt, betekent dat jij uh, min, min, in min gaat. Jij gaat jezelf, als het ware, in die, of in die situatie, jij voelt jezelf onmacht, als het ware. Jij gaat jezelf een jasje van onmacht doen. Ja, uit onmacht doe je dat, als het ware. En als je dan, en er bestaat ook aan de andere kant van de medaille, waarbij men over, overmatig over zijn eigen capaciteiten denkt, ja, of Vermeteld heet, ja? vermeteld zijn, ja? Overschaat zijn, zijn eigen. En in, die, in beide situaties kan men niet, niet een uh, ware beslissing nemen. beslissing is dat het minimum, het minimale in jouw toestand, waarbij je 50-50 kan beoefenen, waarbij absoluut balans is tussen, dat, tussen de plus en minus, of doen of niet doen, et ja, cetera. En dan op dat moment moet je dat beslissen. En dan het kleine, dat is dan absoluut kleine deltetje. En dat maakt, een klein beetje overwinnen, en dat maakt <coughs> dat dit overweegt, over, over, over, dat dat beslissend beslissend is. Maar het is leren, het is steeds leren. En dat is leren, en dat is dan de winst die je maakt. Dat van die 50-50 elke toestand, dat kleine stukje wat jij nu moet overwinnen, dat delta, dat verschilletje wat maakt, wat doet de schaal, ja, slaan, slaan eh, doorslaan naar het goede, op dat moment, dat wordt bij jou in, jou, in jouw bank, als het ware, jouw geestelijke bank, eh, gelegd als verdienst. Maar dat kan je ook toepassen bij alle andere dingen. We gaan nog een beetje kaballen leren. Dus, wij staan nu, wij staan nu, waar staan we nu? Eh, ja, 32. Dertig, dertig. Dertig. Okay. Ja, 32. 30 dertig. Dertig na de punt. 30 na de punt, oké. Okay. Dus over Josef. We zeggen Omer, dat is wat hij zegt, de zoger zegt. Iet jarid Josef, Josef is geboren. 31, de haino, dat wil zeggen, ha jesot de gadlut. Oh, zie je dat, hier staat het goed geschreven. Dat wil zeggen, jesot van gadlut. Dus yes, dat duidelijk, als je hoort van je dan weet je dat is dan je van Gadloed. Dus je van Gadloed van Zirenpim. en ben je nog. 32. Wilmer we Ve itmirube le Hasmiyanu she Addain. 33. Eén lehem le ha -orod de Gadloed beslimut ook oh even, 34 waar dein hem behelm kiwa gadloot allef, hu masige 35 raak, hamochende neshamash hem nefganim, ode liefgenat 36 hachorayim, etsel zeer en pin waar akar waar ken, omer weet mirube 37 klomar, ode hem behelm 32 waar omer en hij zegt, de Weet mirube, en zijn in hem in Josef verborgen. Die lichten ook, zegs mijan, zegs om ons te laten weten, zeg adaien dat 33 toch één lahem lehagad dat no dat voor de hagad nog geen lichten van God zijn in volmaaktheid. Dus nu, kijk, okay, wat je zegt nu, over de derde toestand wat er op het bord getekend is, waarbij de Chagat, kijk okay, nou, Chagat, het rood aangegeven, geset, goede ver, zijn opgestegen naar het hoofd. Die verkregen wel gadlut, ja, gadlut in de buik van de ima. Maar die verkregen, verkregen alleen maar niet volmaakte gadlut nog. Alleen gadlut alef, ja? Wat betekent gadlut alef? Alleen shama. Duidelijk. Alleen de Neshama. Het is wel een licht van Bina. Maar nog niet het licht van Chokma. En dat is nog niet volmaakt de voorzien Voorziend waarom? Ziran Pin heeft Chokma nodig. Niet voor zichzelf, maar voor de Nukwa. Dus hij heeft wel nieuw Neshama verkregen. Hij heeft wel nieuw Gadlut. Alleen maar Gadlut alle, De eerste Gadlut. En dat is nog niet volmaakt. Dat is wat hij zegt ons. En daarom, Zohar zegt het, weet meer be, in Jesod zijn zij verborgen, als het ware. Het is nog, hij kwam nog niet helemaal uit voor de, hij kan, met andere woorden, hij kan, en Jesod kan nog niet, het, het licht weer tot de Abba, tot de Chokma zelf, ja? Alleen tot, alleen uh, Neshama. Uh, 34, wat in hem behelden en zij zijn nog steeds verborgen. Ja, de gadluut, de grote, de lichten van, het licht van Gaia. Kiva Gadlud alef, hu massiege, want in de Gadlud alef, in de eerste Gadlud. hu hei zeeranpien. Dus massiek bevat, begreep, bereikt. 35. Rak, we in de Nishama, allee mogen van de Shama. Dus de mogen het licht van de Shama. Het is wel gaar, het is wel licht van de 3 eerste, het ligt het is wel licht van het hoofd. Hij heeft al alle kilim. Klaar, maar het licht nog niet, het ligt nog nog niet. Je hem nifkaan, ood Dat licht nishama is nog steeds geacht wordt. Als aspect als achoraim, als achterkant bij Zerampien. Wat betekent achterkant? Er is nog geen hoofd. Er staat een hoofd. En wat onder is, dat is de achterkant van het hoofd. Dus achterhand. Dus er is hoofd en achterkant. Dus waar geen lichtvogma is in het hoofd. Dat is wat hij zegt. Dus het is nog. Wij noemen dat Wagdegaard. Het is dan het licht van zes spherot van, van het licht van het hoofd. Kijk, Neshama is als het ware zes spherot als, het ware, sphierot, als het ware van het licht van het hoofd. Elk licht van Chochma is tien sferot, Ja of niet? Alles is tien spherot. Dus licht van Chochma is tien spherot. Kan je ook zien, hè? Licht van Chokma is tien, tien spherot, tien lichten. Tien Deeltjes, uh, volle, ah, dan kan je zien, uh, licht neshama, licht neshama is als het ware, als, als het ware een, een zes verrood van, of te vergelijkbaar zijn met zes verrood, alleen maar zes onderste verrood van dit licht hochma ja, het is, is zwakker van het hele, dus niet van de tien van de gogma. Het, ware, het is als het ware alleen maar uh, uh, achterkant van de kochma. We zullen zien hoe dat allemaal werkt. Dus het minder dan, minder dan het licht kochma. We kennen 36 en daarom Omer zegt hij de zoger: wie het meer en ze werden in hem verborgen. Dus, die Chogma werd nog, hè, nog in hem verborgen. 37. maar dat wil zeggen, od hem helm. Wat betekent? Dat zij zijn nog verborgen. Verhuld. Oké? Okay. Dus, dat is de, wat, voor wat we nu, nu, nu hebben geleerd, dat door Jesod verkreeg voor dus de eerste gadlut. Gadlut al. Dus alleen maar neshamah, het licht van neshamah. Maar het is nog niet genoeg. Hè? En daarom zoger zegt, het is nog verborgen. Nog steeds verborgen. 38. We zeshe omer. En dat is wat hij zegt. Al Yosef be Arakadisha venatsif lon. En dat is wat, wat, wat zoger zegt 38. Al josef kwam Yosef binnen trok binnen Yosef trok binnen be Arakadisha in het heilige land. Venat vlon en heeft hen stand, stand, stand houden, gehouden. 39. Wat betekent dat? Hij gaat ons uitleggen. Tiagar mocht de Gadlut Alef. Want na de mocht van Gadlut Alef, na de mocht van, van de eerste Gadlut te hebben bereikt, dus nishama. Matgil, Zeran Pien, begint de Zeran Pien, de linkerkolom. Begin de serantien, de eerste regel. Le kabel mocht de gadlut bed. Te ontvangen de mocht van de tweede gadlut. Dus de tweede grote toestand. Shu mocht in de chaya, dat dat is de mocht van chaya, het lichaaya. Dus van abba, wat we zeggen. Van de mannelijke. We aas twee. Nien seret anukwa menu, oh let op wat dit we azen ninseret anukwa mimenu. En dan op dat moment wordt de nukwa van hem afgezogen, afgezogen, zagen, afgezacht. Ja? afgezakt duidelijk, afgezacht. Kijk, de hele bedoeling, hier is dit enorm geheel. Goed omhouden. De hele bedoeling is dat. Eigenlijk. Nukwa betekent de kindesvira van, van de kindesvirot. Ja? Zij is in principe onafhankelijk. De kindersfeer. dat is echt de schepping. Maar, omdat zij, omdat Zerampien is nog niet klaar, en zij is ook nog niet opgebouwd, dan is het zo gemaakt, dat zij is aangeleund, als het ware, als staartje en staartje, achter de Zerenpien. Hij moet zorgen voor haar. Hij moet haar opbouwen. Zerenpien. Maar, ja, dus hij zelf bouwt zichzelf op. Van tien, van negen, Sferot. En hij, tien, sphierot, negen, Sferot, hetzelfde. En hij geeft dit aan haar nu. En wanneer hij verkrijgt, wanneer Zerenpien, zodra so, uh, so Zerenpien dan de Gadlood bed verkrijgt, betekent gogma, op dat moment is het moment van het, van het de vrijkomen, vol, volwassen toestand van de noekwa. Wat betekent dat? Ook in ons werkt het precies hetzelfde bij de mens. Wanneer de mens aangehecht is aan allerlei dingen in de wereld. Slaven is, van daad van zijn auto, van daad van allerlei andere dingen. Betekent dat hij nog... Zijn nukwa is als het ware, hij is als noekwa, als, maar goed, is nog, niet, is nog niet losgekomen in de ontwikkeling. De hele bedoeling is om die los te koppelen van Zerantin. Aan de ene kant aangehecht zijn, aan de andere kant los te koppelen. Zerantin heeft in zichzelf ook de nukwa van Zerantin. En, en de hele bedoeling is dat Zerantin verkrijgt Gadlood, de tweede Gadlood, dus de Gogma. Volgt u het nog? Ja. Probeer eens, probeer het een beetje te concentreren. Dan verkreeg, de heer verkreeg nu de negen sfeerot. Die, laten we zeggen, gadloet bed. Gogma. En nu kan die met die gogma, kan die nu met die nukwa zwoek maken. Zij komt nu vrij. Zij komt net zo als hem, in, als hij ook al die sfeerot te hebben. En hij geeft, geeft het aan haar. En zij wordt als het ware afgescheiden van hem. Betekent zij wordt echt nu de tiende sfera van alle tiende sferen van de laten zeggen, net als een niet een deel van Zirampus. eigenlijk Zij is in wezen niet de deel van Zirampus. De ja of niet? We is de sferen van de, de totaliteit. Ja of niet? Zirampus. Ja of niet? En de nucleum Machut is de tiende sfera. Ja? Keter Hochma bina 3. Zeeranpien is zes verrood, en de Mahut is volledig, volledig onafhankelijke kindes Dus de hele bedoeling is dat die Zeeranpien geeft het aan haar, het is het eerst verkreeg die negen verrood, natuurlijk door haar verzoek, als het ware, door de zielen die dan uh, erom vragen, en die dan geeft het aan haar, en zij wordt afgescheiden Dan heb je dan volledige volledige toestand. He, dat, heet, dat heet Nisera. dat heet het afzai, af, afzagen van de nukwa. En dat is, waarover, dat is de toestand waarover in de Torah geschreven staat, iedereen herinnert u nog, dat en, staat in en de schepper had een uh, slaap gebracht, de Adam heeft in slaap laten vallen. Ja? En hij heeft zijn riepen van hem uitgenomen. De plaats. En hij heeft de plaats weer met een Vlees uh, daarin gestopt. Een uh, vlees uh, dichtgemaakt. Dat is wat de Torah spreekt over het uh, afzagen mm -hmm. van de Nukwa. En dan bracht hij haar naar hem toe. Die gawa ja, maar hij noemde hij nog niet Gawa. Hij moest zelf haar noemen Gawa. Hij bracht haar naar, han, naar hem toe. Dat is geen waar. Ja, duidelijk. Hoe dat allemaal allemaal sprake is van die kinsverhoed. Niets anders. En, duidelijk. Dus dat is alleen maar naar de tweede, als gevolg van de tweede gadloed. Dat is gewoon weten. Niet verder, waarom dat, gewoon dat weten. En de bevattingen komen stap voor stap, stap binnen jouw binnen jou eigen systeem. Uh, ja, we azen twee. Nien seren dat kwam niet meer. En dan wordt word, word, de nukwaam van hem afgezagd. We niet oh let op dat, uh, niet afgesagt. We niet net le partsoefschalem. En opgebouwd tot een volmaakte partsoef. Wat betekent volmaakte partsoef? Van dien maar haar eigen kinsveroot, nu wordt ze opgebouwd. Na het afscheiden van na het afzagen van hem. Drie. Bamogen de gaia. Kijk, hier is ook, moet je dan ook weer het tweede woord in, het, in, het, in de regel drie. Moet je ook dan de tweede, de tweede letter, moet je maken Gaya. de gaia en niet de haia. Dus de tweede letter, kijk dan van de, van de regel drie, moet je get maken en niet, en niet he. Iedereen ziet, De Gaia. Het tweede woord, het tweede, tweede letter is He, maar dat moet wel ge. He, het moet het zo zijn. De Gaia, Mogen de Gaia, dus het licht van Gaia. Zij wordt nu opgebouwd en de Nukwa, let op, de Nukwa kan alleen opgebouwd worden door de Mogen van chaia. kan zij tot volmaaktheid komen, tot van dienst Alleen door de Mogen van Gaia. En dan ze kan zelf opgebouwd worden. En dan kan ze ook geven aan de lagere. Lagere betekent Bia, Briai en alle zielen en alles wat daar. We ik En trouwens, ze kan dan geven naar de Bia, naar de Bia, dus naar Briai wat onder haar zijn. En dat is ook niet alleen in het systeem van werelden, maar ook in elke sfera Hij heeft ook haar eigen, zijn eigen vijf wereld. Vier de nukwa. bij zera was ja. Het is absoluut breiait zera was ja. We as drie na de koma. We as niks reet nukwa. Aar akadijshal het over is echt. En dan wanneer de nukwa opgebouwd wordt. ik niet erg te snel, niet te snel. Oké, dat lijkt me wel. We en dan heet de nukwa wanneer de nukwa is opgebouwd nieuw, helemaal opgebouwd is. Door de mogen van Gaya, door het licht Gaya, dan heet zij Arakadisha, het heilige land. Zie je dat? Dan heet het het heilige land. Ki, waarom? Kijk te mochin Gaya. Waarom is het heet het heilige land? Kijk nou, kijk nou wat waarom heet het heilige land. Maar de, de noekwaar wordt niet door roer opgebouwd, maar door. door uh maar. Kijk je maar, kreeg nu Gaia, het licht Gaia. Ja, Zerantien. Zerantien. heeft alle lichten nu. Tot, tot en met Gaia. En die heeft hij aan haar. Ook gestaagd. duidelijk. ik. Ja, maar ik dacht dat het ook een mesje maakt, krijgt. Uh... Zeg, maar dat is dan Zerantien. Zerantien. Zerantien kreeg. Kijk, hij heeft het verkregen in de toestand 3 uh, in 3. Hij ja, heeft die verkregen. Nefes. Ja, hij heeft die Nefes. Dan in de yetzira, in de Sorry, in de Yenika. Hij heeft hij verkregen dan. Roach daarbij. Uh, en dan in de groot, In de toestand. In de gadlut Alef, In de grote toestand Alef, Neshama. En dan in de toestand van uh, gadlut bet, Hij heeft verkregen ook de Gaya. Ja. En allemaal Die vier lichten die in overeenkomst, die overeenkomen met, met het verzoek dat ingediend werd door de Nukwa. Nukwa had tekort, ja, als man opgebracht. En hij, het, hij heeft het opgebouwd, al die vier lichten, heeft hij nu opgebouwd om aan haar te geven. Ja, en natuurlijk als hij aan haar geeft, dan die, houdt die hij ook voor zichzelf over. Ja, hij kan niet niets verwijden aan het geestelijk. Hij, hij haalt voor zichzelf en voor haar. En dan krijg je dat zelf. En die geeft je dan aan haar. Wat is de vraag dan? Die vier lichten geeft je dat aan haar. En bouwt haar op. pin bouwt haar op. Hij is zelf nu opgebouwd. En nu bouwt hij haar op. Ja? Die lichten. Hij heeft nu zichzelf opgebouwd. Ja, ja, ja. Hij heeft eigenlijk ja. zichzelf opgebouwd. Ook, ja. Inclusief in de schema. Ja. En, en ga je ook. En ga je? En nu geef je aan haar. Dan begint hij weer eigenlijk. En nu het is het. dan met de ja. weer de Noekwa op te bouwen. Nu, hij is nu volledig. Hij, is nie, hij heeft alles nieuw. Ja. Maar heeft met nu is Ruwacht, gaat nu, uh, nu ha, niet al heeft hij Niet al niet Hij heeft alle vier nu. Alle vier lichten. En nu gaat hij al die vier lichten hij aan haar geven. Dus ga die, hoe geeft ga die, ga die hij haar? Hij heeft die nieuwe lichten. Nee, roeg. het mocht Maar die dat, dat het, het op werd dat Noekwa door roer werd op. Nee nee. Nee, nee, nee. nee je niet goed Nee, nee, nee. Okay. Heb ik niet gedoken zei. je Nee, nee, nee. Door ze hier aan Pien. Dus hij heeft nu vier lichten. Hij gaat nu dan haar geven. Zo ook weer van boven naar beneden. Het meest, eerst het laagste licht. Oké. Okay. Nou, ja, oké. Okay. Ja. Bed jij niet een... Bed heb ik ook niet gehoord. Doe er niet toe. Het is alleen horen. Het is niet ja. nodig. Ah, eh, precies hetzelfde, yeah. alleen hetzelfde, alleen je kan niet hier aangeven nieuw andere, wordt het wordt rommelig. Heb ik alleen opgetekend? Onder alleen onderaan kijk als je de onderaan nog uh, onderaan die waar de noek was staat onder de onder de onderste lijn, ja, als je daar nog extra nee in doet, net zo onder uh -huh. de laagste. je dat optekenen nieuw, uh -huh. onder de net zo hoog is zod, net zo hoog is zod, nieuwe. En dat is misschien dat handig om oh, daarbij te doen. Want alles is kijk, net zo goed je soort is omhoog gegaan naar de Hagat. Maar de nieuwe net zo goed is soort staan hier niet opgetekend. Maar het is, kan je misschien daarbij doen. Als je dat wil, is niet zo belangrijk. Als mensen dat horen niet wat. Oké. Okay. Um, Laat zo staan, dat is misschien overal Dus duidelijk, dus nieuw wanneer de dus, Zeer en een heeft alles is gegeven nu aan die noek. zij nu. Uh, zij is nu volwassen geworden. En zij wordt van hem afge, afge, afge, afgezaagd. Het is geweldig voor hem. Voor zeer dat het zo is. Hij heeft het niet nodig. Duidelijk. Hij heeft het aan haar. En nu kan hij met haar uh, in Zivouk verkeren. Nou, ik kende bijvoorbeeld uh, iemand. Een van mijn familie. Uh, uh, en de zoon van mijn zuster. Uh, hij uh, woonde nog in Rusland. Grote zaken, man. En uh, hij was uh, lang niet getrouwd. En in de plaats, in de ergens waar hij leefde vele jaren, geboren was ook zo, so, daar had hij ook een meisje, dat veel jaren jonger was dan hem. Vele jaren jonger was dan hem. En hij wachtte tot, vele jaren wachtte tot hij, tot dat zij vol was, tot dat zij, voor, tot dat zij uh, negentien was, of achttien jaar, om met haar te trouwen. Zo so was het, ja, daar, hij was hij is veel jaren, veel, veel, veel, veel ouder dan, hij, dan, dan zij. Ja? Maar hij wachtte iets van zoveel, ik weet niet hoeveel jaren, hij had het gevoel dat hij moest, dat moest zijn vrouw zijn. En, nou, dat is dan, eigenlijk. Even een voorbeeld gewoon. Maar en dan is ze dan, dan, dan, dan volwassen geworden. En dan is ze dan, als het ware, uh, en nu is ze dan op één niveau, ja, ze was als het ware aanhangsel, aanhangsel bij hem. Hij kwam daar met bloemetjes aan te doen, aan, weet ik veel, met ijsjes, met, met ijsjes. Maar nu is ze al volwassen, kan ze ook een wijntje met hem doen. Dat, doe ik niet doen, maar dat is een volwassen vrouw en komt hij, kon hij met haar trouwen. Een voorbeeld. Mm -hmm. en, en dan heet ze dan nu, zegt hij dat nu, omdat ze is nieuw, licht, uh, mochin van Gaia heeft ontvangen, dan heet ze dan Arakadish, het heilige land. Weet je wat het heilige land betekent? Mm -hmm. Kiha mochin de Gaia, nikra Kodesh, waarom is dat zo? Kijk, kijk wat hij zegt. Kiha mochin de Gaia, want de mochin van Gaia, het licht Gaia, dat heet Kodesh. Dat heet. Heilig, heilige. Ja? Ga je heet heilige. Wat betekent heilig? Waarom heet ga je Waarom? Heilig, wat is heilig? Heilig betekent afgezonderd. Heilig. Kodisch. Vergeet niet dat dit iets aardigs is. Afgezonderd is. Wat betekent afgezonderd is? Het is, niet an, het is niet afgezonderd. Wat betekent afgezonderd? Op een goede manier. Afgezonderd betekent dat het, uh, dat het niet, dat het niet uh, aanhan aanhangt aan iets anders. Dat het vrij is. Vrij, dat is dan heilig. Dat is vrij, dat is heilig. Heilig betekent afgezonderd. Dat is afgezonderd van, dus als een mens bijvoorbeeld in een bepaalde toestand zijn uh, hart, vrij kreeg, dus was verpacht aan iemand anders, of aan iets anders. En je kreeg hem vrij. Dan kreeg je het licht, helemaal het licht van Gaia. Stap voor stap. De, dus het meest fijne, het meest onafhankelijke, het meest pure licht, uh, is het licht Gaia waarbij men uh, heilig wordt. Heilig betekent licht, dun lichtje licht van in ons bestaat, wat de mens Buiten alle kosmos brengt. En dat is het licht haaien. Door, geen e, kosmos kan het vasthouden. Het wordt allemaal, komt door alle, ja, door alle uh, regio's doorheen. Mm. Licht haaien is puur licht van het leven. Dan ben je vrij. Dan ben je vrij. En al is het maar momentjes, so want het is mm. niet verdwenen. Je kan steeds. Steeds meer hebben we steeds dieper dat hebben we. Steeds verdwijnen. Steeds. Ja? Ik wou zeggen, als het één keer lukt, de eerste keer dat het lukt, dan is de een afgescheiden. Ja. En niks verdwijnt. Ja, is dan goed. Maar het steeds makkelijker. Precies, precies. Maar het, het is zo dat al de zesduizend jaar komen die regelmatig dat soort door onze, door de goede daden van de mensheid. Van de mens. Door het leren van de Torah, wat wij doen ook, dat steeds, van elke generatie, steeds, wordt steeds, steeds, meer en meer, de noekwa wordt steeds, de, de ware noekwa, dus de algemene noekwa, ja, de algemene van de hele mensheid, van, ja, van de, van de, Alles. Ja, van de hele, dus het maalgoed van de, van de, zoals wij dat noemen, het hele maalgoed van de hele mensheid, van de hele helaal, die wordt steeds meer en meer afgeschreven, tot, en dat gaat gebeuren, en nog steeds niet, tot de marticoon is het alleen maar correcties. En daarna wordt ze dan in die mate, alles wordt gecorrigeerd bij haar, behalve nog het licht van, uh, licht, uh, de gar van Gaia, dus de gar, dat? het hoofd, van, het licht van gar, van drie eerste van de Gaia. Dus in de 6000 jaar wordt gecorrigeerd. Wat wordt gecorrigeerd? Nefesh. Van algemene, maar goed. Wordt gecorrigeerd. Let op. Wordt gecorrigeerd. Nefesh, Ruach, Neshama. Zes en, en zeven sferot van Gaia. Dus onderste licht van Gaia. Maar de drie bovenste lichten van Gaia. Dus de hoofd van het licht Gaia. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Ja. Dus het, alleen de hoofd, het hoofd van de Gaia niet. En de hele... En de hele, het hele licht van ketter niet. Die blijft er nog hangen tot de komst van de machine, machine. En dan komt het licht van de machine, het licht van ketter. Ja, en je pakt ook dan die drie, drie hoog, hogere sfeeroten van het. En daarmee wordt ook dan doorgelicht nog wat, wij niet kunnen, wat er blijft nog, nog bestaan hier. De dood. Dus bepaalde wensen in zijn die niet corrigeerbaar zijn, door, alleen door onze, door de, alleen door goede daden, dat kan nog niet gecorrigeerd worden. Alleen dat, maar dus, dus eigenlijk uh, van, hele, van hele stelsel 8, <coughs> zeg dat, 8 en 7, 8,7 wordt gecorrigeerd, ja? 8,7, 8,7 en 1,3 niet, duidelijk, 1,3 wordt gecorrigeerd, in na de komst van de machine. En ja, dus Jut Keewavk? Jut precies. En de ketter niet. En dat kut social dat stippeltje van Jut niet. Ja, met de connecties aan de ket, aan de gogma. Wordt niet gecorrigeerd. Dus de naam zelf wel wordt gecorrigeerd. We hebben gezegd. Er dus eerst een kritieke massa komen. Ja. Waardoor het Bid komt. Ja. De doek wel wordt afgescheiden. Ja. Niks ja. verdwijnt. Geen, de geest is dan precies, de motor eigenlijk. Precies. De en de steeds, ja, steeds wordt het ja. meer en meer afgescheiden. ze wordt meer afgescheiden van zeer en, en, en, en, en Maar het is dus ook een beetje alles of niks. Dus, nee, zo. nee, nee. Steeds alles wordt, wordt toegevoegd aan elkaar. Alles wordt steeds toegevoegd. Ja? Steeds nog meer, nog meer toegevoegd. Al het goede wat er komt, wordt steeds toegevoegd aan die noekwaar. Ja? Zolang je niet is afgeschaald. Ja? Nee, nee, nee. En niet afgezag wat betekent. Het is altijd toevoeging. Wat het geweest vorige keer. blijft altijd alles bestaan. Het is alleen de, In de volgende keer komt het alleen maar een toevoeging. Af, maar Afzagen betekent dat Nukwa steeds vrijer wordt van verlangens Om te ontvangen voor zichzelf. Dat zag je dan iets een beetje af. De, kijk, de, de hele bedoeling okay. is. Dat de Nukwa is, dat is de schepping. Dat dus so. is het uiteindelijke resultaat. Resultaat. Dus het resultaat is de ultieme noekwa, ja. is dat je vrij bent van verlangens om te ontvangen voor jezelf. Precies. Dus stel ik het, zaag je een beetje van die verlangens. af. Nee, nee, nee, nee, Waarin nee, nee. Nee, nee. nee, nee. Kijk, kijk, dat is, ja, is, kijk, dat is, kijk, dat is, nee, wat, dat is opbouwen. We spreken dan van de ja. noekwa opbouwen, ja. opbouwen. Natuurlijk dat het eerst, eerst, uh, de schepping natuurlijk zichzelf, om haar op te bouwen, moeten we, moet de schepping zichzelf zuiveren. Ja. Zuiveren en opbouwen. Heel, dus door het, door het door de man omhoog te brengen man betekent mijn beste mijn, wat ik doe, man betekent mijn verlangens die dan als het ware de crème de la crème van mij zijn, de beste de beste dingen ga ik omhoog brengen dat is net wat, wat de offer was, uh, offer, het offer was van Kain ja, en van, van Hebel. ik noem het niet Abel, moet je ook de Hebreeuwse naam gebruiken wat staat het geschreven in de Torah, Torah? Dat de, de, de schepper uh, wende zichzelf wel, accepteerde wel de offer, het offer van heaven, van Abel, ja, van, van, van heaven. En niet het offer van Kaaien. Waarom? Niet willen zeggen waarom, maar omdat men altijd dient het hogere, het beste van zichzelf te geven. Ja? Dat is, man is altijd het beste van mijzelf. Alles, alles wat ik kan al uittrekken uit mijzelf, om dat te corrigeren. Dus het beste van mijzelf breng ik als het ware omhoog. En dat wordt, waarom? Dat moet overeenkomen met regenschappen. Hoe kan ik mijn raarste dingen naar boven brengen? Deel, wat ik al een beetje kan corrigeren, dat breng ik omhoog. Wat, wat ik niet kan corrigeren, kan ik niet brengen omhoog. Dus de goed wordt opgebouwd, Natuurlijk door de zielen van de drones, door onze toedoen, worden ze dan opgebouwd. En uiteindelijk, om uiteindelijk, uh, na 6000 jaar, gedurende 6000 jaar, kreeg ze dan uh, 8,7, <laughs> 8,7 als het ware van 10, van 10, ze kreeg dan de cijfer 8,7. Dat kan ze wel, maar voor tien uitmuntend niet. Dat is alleen maar de komst van de machine. Ja? ja, dus dat is dan wat opbouw. En dan wordt hij uiteindelijk, komt de machine. En dan wordt het een tijd van de zevende duizend jaar. We zullen daarover spreken, leren in de zoger. Er komt enorm veel afbruik, vernietiging, et cetera, Wat het allemaal is, van leren. Dan komt het nog 3000 jaar. Qua... Maar 3000 jaar komt de stadia natuurlijk. Uh, en dan komt het een moment waarbij dus de dood, dat is een plan van de schepper, waarbij de dood zal ophouden te bestaan. En beteken dat die, wat betekent dat? Dat de maan en de zon, die zullen gelijk gaan. Die zullen gelijk, dus de noekwa is dan af, afgescheiden van de, van de zeer en en dan wordt de noekwa al zeerampien. En eigenlijk, eigenlijk zal het erop, erop neerkomen dat wat we noemen dan zeerampien als het ware, zal uh, de noekwa zal worden dan als... De, eigenlijk zal het zo zijn uiteindelijk, dat zij zullen zijn, de man en de, en de zon zullen gelijk, gelijk zijn betekent, Zerampin en, en Nukwa zullen schijnen net zoals Abawima. En uiteindelijk zal het nog verder gaan. Dan zal Noekwa, de Zerampin en, en Nukwa, die zullen als het ware opgaan in Chochma en Bina. En dan zal alleen maar Chochma en Bina blijven en de rest is daarin in hen als het ware teruggekeerd. Dus terugkeer naar de kaal. Terugkeer naar de tohu bohu. Terugkeer naar de woesten met, dus terugkeren naar met wat alle wij noemen, naar wat we, naar de, ja, precies, naar de domheid als het ware, maar terugkeren naar de, hmm. naar, de naar de naar de, zo is het, togo, bogo, bogo, wat wij zeggen. En de, en, de, en de aarde was ja, nee, ledig, ja, woest en ledig. het is niet goede vertaling maar dat jullie weten waar het over gaat. Dus daar zal weer terugkeren waarbij maar niets, niets verdwijnt. Dus, dus de het verstandelijke, het het opbouwen, de hochma de, de, de dus blijft altijd wees, bestaan, wees. precies. En men zal wel keren terug naar dat gedeelte wat schijnbaar dom was. Maar was waar zich dan, als het ware, de domheid bijvoorbeeld, Niet de echte domheid, maar als het ware, wat, wat vroeger domheid leek. En de wijsheid ineen zullen komen, in elkaar zullen, als het ware, vloeien met elkaar. Waarbij geen verstand meer hoofd zal niet meer nodig zijn. Alleen maar ervaren van het leven. Andere vorm van bestaan natuurlijk zal komen. En natuurlijk, de mens zal absoluut blijven bestaan. Maar dan zal, zal en domheid en de wijsheid vloeien in elkaar. En dan zullen we zien dat geen domheid bestond en geen wijsheid bestond. Maar iets, een geïntegreerde iets. Dat is een Ja iets geïntegreerde, iets wat absoluut andere dimensie had, wat wij scheiden dat mensen als domheid en, en wijsheid. In onze versie, omdat wij kunnen niet anders, wij moeten iets scheiden. En het is wel zo so dat hier op aarde is het wel, en veel daarvan kan ervaren worden. van die, die uh, symbiose van die twee Okay. Dus wij zijn gebleven hier, de pagina 11, uh, de linker kolom, de vierde reed. Dan zullen we alleen maar zijn